This is Radio Kordonia, the voice of Kurds in Europe. In Dutch, dit is Radio Kordonia. Radio Kordonia is een radio gericht op de Koerdische gemeenschap in Nederland. U kunt ons iedere zondag van 6 tot 8 op 106.8 FM ontvangen en op de kabel op 103.3. U kunt ons ook natuurlijk beluisteren op onze website: www.cordonia.com. Radio Cordonia, een nieuwe Kurdish radio station. Ja, goedenavond dames en heren. Dit is de eerste uitzending van Radio Cordonia. Radio Cordonia is de stem van de Koerdische gemeenschap in Amsterdam en in de rest van Nederland. Eh, dames en heren, hartelijk welkom nogmaals. Dit is onze eerste uitzending en we wensen jullie alvast de allerbeste wensen en natuurlijk een voorspoedig jaar en heel veel geluk. En natuurlijk een goede gezondheid. Vandaag uh, bij mij in de studio mijn collega en sidekick Halwest Rashid. Goeiedag Halwest, goedenavond. Goedenavond Allah. Uh, straks komt ook nog eens Azad erbij. maar Hij is verhinderd door natuurlijk uh, de winterse weer. Uh, dames en heren, we hebben een aantal items vandaag op het menu staan. Uh, we gaan uh, zo duidelijk luisteren naar een interview. Uh, door Halwest uh, met uh, Harry van Bommel, SP-Kamerlid, over uh, de ontwikkelingen in Koerdistan. En daarna zult u ook het nieuws van Cordonia horen. En daarna een kleine uitdieping van het nieuws uh, met een uh, gastspreker. Uh, en we zullen daarna ook een uh, korte uh, reportage horen over uh, een concert die in Leiden werd gehouden... Uh, door een aantal Koerdische muzikanten en zangers met een Nederlandse orkest... En u zult uh, nog een, een gesprek met Azaad en ons uh, horen. En graag horen wij jullie meningen en uh, feedback op onze site uh, www.cordonia.com. En natuurlijk via de mail info.cordonia.com. Um, ja, Halwest, wat, uh, wat staat er op het menu uh, nog meer vandaag? Nou, allereerst wens ik jou en alle luisteraars van Radio Cordonia een voorspoedig en gezond 2010. En we hopen in het nieuwe jaar veel mooie programma's te kunnen maken. En dat de luisteraars ook actief mee kunnen doen en hun mening kunnen geven. Vanavond hebben we, zoals je zei, een interview met de heer Harry van Bommel, SP Tweede Kamerlid, over een aantal belangrijke onderwerpen die nu op dit moment in Koerdistan speelt. En daarnaast hebben we inderdaad ook een sfeerrapportage over een concert dat in Leiden werd gehouden afgelopen oktober. En daar was het thema uh, 100 jaar Koerdisch muziek en uh, muziek van de afgelopen 100 jaar. En daarnaast hebben we ook uh, het laatste nieuws uit uh, Koerdistan en uh, Nederland en uh, Europa. En daarnaast hebben we ook uh, nieuwsanalyse en een aantal andere Goed, programmes. prima. Uh, dames en heren, we gaan zo even luisteren naar de eerste deel van ons interview met de heer Harry van Bommel. En daarna nou, het tweede uur krijgt u natuurlijk het uh, laatste gedeelte. En dan uh, uh, als jullie vragen hebben, zo dadelijk krijgt u uh, ons telefoonnummer uh, als u wil invallen en kijken uh, en uw uh, mening over dat interview geven. Dus het interview van Harry van Bommel. Goedenavond, uh, beste luisteraars van Radio Cordonia. Vandaag zijn wij te gast in de Tweede Kamer uh, met de SP-Tweede Kamerlid, uh, de heer Harry van Bommel. Uh, de heer van Bommel staat bekend als een uh, vriend van de Koerden uh, uit alle delen van Koerdistan. Uh, hij is ruim tien jaar Kamerlid voor de SP. Uh, hij had zich vooral uh, met name bezig met buitenlandse zaken en... Uh, en een van zijn speerpunten is ook internationale solidariteit. En een van zijn uitspraken is ook dat Nederland de buitenlandse kwesties verwaarloost. En zodoende is zij een van de weinige Nederlandse politici die openlijk uitkomt voor de rechten voor de Koerden. Um, hij heeft samen met uh, zijn, haar, uh, zijn collega uh, Christa van Velzen en uh, Fred Teef van de VVD zich ingezet voor de berechting van uh, gifgashandelaar Frans van Arnaat. Um, daarnaast is hij ook uh, bezig geweest met een ander project voor de erkenning van de genocide op de Koer in de jaren 80 in Irak, uh, genaamd uh, Anfal. Um, en daarnaast uh, is hij betrokken bij andere kwesties rondom de Koerden in zowel uh, Turkije, Irak uh, als Syrië. En de planning was ook dat hij begin dit jaar uh, zou afreizen naar Turkije om daar uh, te spreken over democratie en mensenrechten. Dat hij ook zodoende een aantal uh, Koerdische politici zou spreken over dit onderwerp. Nou, deze reis is uh, tot na de uh, bepaalde datum uitgesteld. En uh, we willen graag straks weten uh, hoe dat komt. Uh, nou, uh, meneer Van Bommel, dank u wel. Als eerst uh, wil ik u danken voor de... Tijd die u vrijmaakt voor het interview. Um, ja, de de Koerische kwestie in Turkije dat is op dit moment een hot item. Um, er zijn een aantal uh, vredesvoorstellen, zowel door de PKK zelf als de Koerische parlementariërs van de, de DTP-partij. En ook uh, van premier Erdogan uh, zijn er plannen om de kwestie op te lossen. Nou, dus de meningen zijn daarover verdeeld. Wat het plan van uh, premier Erdogan betreft, uh, hij zegt de kwestie is onze eigen kwestie. Het zijn onze burgers en wij moeten het dus binnen onze eigen grenzen oplossen. Um, de vraag is wat, de, wat Europa kan uh, bijdragen aan de oplossing van de kwestie. Um, en een van uw uitspraken is ook dat er directe onderhandelingen en staak het vuur uh, moet komen. En directe onderhandelingen met, uh, met de PKK. Um, ja, wat is uw uh, mening daarover over de Plannen van premier Erdogan en uh, vredesvoorzitter van de PKK. Ja, we moeten ons te beginnen vaststellen dat er in Turkije op dit moment een andere wind waait dan de afgelopen 10, 15 jaar heeft gedaan. En we zien dat ten aanzien van de Koerdische kwestie. We zien dat ook ten aanzien van de relatie met Armenië. Het is heel duidelijk dat Turkije probeert voor het oog van de wereld een aanvaardbare partner te worden. Een, een, een trouwe bondgenoot in het kader van de NAVO. Een, een, een land dat mensenrechten respecteert. Een land dat zich kwalificeert ook voor deelname aan de Europese Unie. En ik zie alle inspanningen um, dan ook primair gericht op uh, de Europese Unie. Op het kwalificeren van Turkije als land dat voldoet aan de maatstaven die de Europese Unie hanteert... met betrekking tot democratie, met betrekking tot rechtsstaat, met betrekking tot uh, mensenrechten. Respect daarvoor. Um, en uh, de, vooral wanneer we kijken naar de Koerdische kwestie... dan moeten we vaststellen dat de ontwikkelingen van de laatste maanden, het laatste jaar... Dat die um, uh, hoopgevend zijn. Uh, maar wanneer we ze onder een vergrootglas leggen. Uh, dat we toch um, moeten vaststellen dat echte stappen op weg naar vrede. Uh, ja, dat die nog niet gezegd zijn. De, er is tot nu toe is er vooral uh, heel veel in de symbolische uh, zin gedaan. Um, en ik uh, vind het dan ook van belang om... Um, uh, wel in gesprek te blijven met Turkije... maar de voorstellen uh, die er zijn... Uh, voorstellen van alle kanten overigens... om die echt uh, onder een vergrootglas te leggen... om zodoende te kunnen beoordelen... of uh, hier werkelijke oplossingen geboden worden... voor, voor, voor het Koerdische vraagstuk. Ja, uh, U zegt uh, dat er uh, hoopgevende geluiden zijn... dat er stappen worden gezet. Uh, weliswaar vinden de meeste mensen... de meeste critici dat het te, te traag gaat... en dat het inderdaad ook uh, vooral symboolpolitiek uh, is... Uh, Neem bijvoorbeeld de 24 uur zender die in het Koerdisch uitzendt. En ja goed, de Koerden zeggen dan oké, okay, het zendt wel in het Koerdisch uit, maar het is toch nog steeds een uh, staatstelevisie die niet echt focust op de kwesties die heel belangrijk zijn voor de Koerden, namelijk uh, echte vrede en ontwikkeling en uh, de erkenning van de rechten van de Koerden. Maar wat vindt u nou uh, dat er wel moet gebeuren? Wat, waar moet de focus wel op uh, gelegd worden en door, door wie? Ja, Van belang is wel te zien dat um, de stappen die nu gezet zijn, um, dat, we, um, dat we moeten benadrukken dat dat, uh, ook in de ogen van de SP, dat dat onomkeerbare stappen zijn. Dus rechten die nu langzaam maar zeker een plek krijgen, hè, als we het hebben over het gebruik van de Koerdische taal en de media... Um, de Laila Zana de, de parlementslid, de oud parlementslid heb ik gesproken over dit onderwerp en het gebruik van de Koerdische taal in het openbaar, in het parlement in de media is van groot belang om te werken aan um, het concreet invulling geven van de Koerdische identiteit dus dat zijn stappen ook het gebruik van namen, hè, recent in het nieuws het gebruik van Koerdische namen dat zijn stappen die zeer belangrijk zijn weliswaar ...betekent dat in de directe levensomstandigheden en in de perspectieven voor de Koerden nog niet heel erg veel. Maar wanneer we dat zien als symbolisch voor een andere omgang met het Koerdisch vraagstuk... ...dan vind ik dat hoopgevend. Waar het werkelijk om gaat, is natuurlijk dat er... ...in de grondwet van Turkije veranderingen worden doorgevoerd... ...waarin de rechten van Koerden ook daadwerkelijk worden vastgesteld, worden gedefinieerd. Alleen op die manier denk ik dat er sprake is van een blijvende verandering in Turkije... ...die recht doet aan um, de situatie waarin de Koerden zich bevinden... Um, ...en die die rechten ook vastlegt wettelijk... ...waardoor er ook vervolgens gewerkt kan worden aan... Het, uh, het, het volledig beleven van die rechten, uh, ook in termen van, van onderwijs, ontwikkeling um, en, en het verder uitbouwen van de Koerdische identiteit. Um, zodat er uh, ook in Turkije mensen um, met recht, letterlijk dus met recht, maar ook met trots kunnen zeggen dat zij Koerd zijn. Ja. Uh, wat kan Europa doen? He, Turkije is nog steeds in onderhandeling met het, uh, Europa om uh, lid te worden van de Europese Unie weliswaar uh, gaat dat uh, trager dan uh, voorheen en uh, gebeurt er misschien ook uh, achter de deur uh, of uh, in ieder geval achter gesloten deuren meer dan we zien uh, wat kan de druk van Europa betekenen? Gebeurt er genoeg? Want de meeste koeren die uh, zich uitlaten over de Europese betrokkenheid uh, laat staan die van Amerika uh, vinden zij dat het uh, te slap is eigenlijk dat beleid tegenover de Koerden. Er zijn mensenrechtenrapporten die beweren nog steeds dat de Koerdische politie worden vervolgd. En dat zien we zelf ook, dat de DTP-leden nog steeds worden vervolgd. Um, onlangs heeft de PKK een aantal uh, groeperingen, aantal groepen, vertegenwoordigers uh, via Irak's Koedisch, dan naar Turkije gestuurd. Ook via Europa. Um, om die uh, deur te openen naar vrede, dialoog. Uh, maar de Turkije die, die is daar. Uh, nou goed, Turkije heeft een aantal uh, andere problemen met de seculiere krachten, met het leger, uh, met, de, met, de, met de regering. Maar wat kan Europa concreet betekenen voor de rechten, de basisrechten van de Koerden in Turkije? Ja, ik, de, ik denk dat uh, Europa het kader levert waarbinnen uh, partijen... en daarmee bedoel ik de Turkse regering, daarmee bedoel ik de PKK... daarmee bedoel ik ook bijvoorbeeld het, uh, uh, de regering die er in Irak zit en groepen die er in Irak zitten... Um, van groot belang is dat Europese kader omdat dat um, uh, respect voor mensenrechten centraal stelt... ...democratie centraal stelt en uh, de, ja, de, de, de rechten die er zijn voor verschillende etnische groepen. Um, ik vind dat van belang omdat um, Europa daar op een manier op toeziet en de ontwikkeling volgt... ...die, uh, die kritisch is en die zeer nauwgezet is. En de rapporten die wij als Tweede Kamer krijgen... maar de rapporten die überhaupt door Europa worden afgegeven... als het gaat om de ontwikkeling van landen in de richting van de Europese bestemming... dat zijn rapporten die zeer gedetailleerd zijn... en die dus ook kijken naar alle aspecten van de samenleving. Dus ook naar de rol van de krijgsmacht in Turkije... ook naar de rol van ja, vakbonden, politieke partijen, de rol van de overheid... En ik vind dat van groot belang omdat het voor mij als Kamerlid in Nederland, um, de, de, we kunnen één keer in een paar jaar naar Turkije, kunnen wij wel uh, ter plekke met mensen praten. Maar het is van belang om toch een breder onderzoek te hebben dat op al die vragen antwoord geeft. Uh, u zei het zelf al uh, bij de inleiding van dit gesprek, uh, er was dit jaar een uh, bezoek aan Turkije gepland. Dat bezoek is uitgesteld. Het is nu uh, gepland uh, en vastgesteld voor begin januari, van 4 tot 9 januari, waarbij wij ook... Naar het Koerdische deel van Turkije zullen gaan. Um, dus wij krijgen daar uh, ook de mensen te spreken uh, waar het om gaat. En ik vind het van belang um, dat er nou eens daadwerkelijke stappen gezet worden. op weg naar, uh, naar vrede, naar ontwikkeling. Um, en dat, dat uh, een belangrijk onderdeel daarvan is natuurlijk dat je alle partijen rond de tafel krijgt. En dat kan dus niet zonder de PKK. Dat kan dus ook niet wanneer er uh, sprake blijft van uitsluiting. of gedeeltelijke uitsluiting van. Uh, van, van leden van de DTP, um, die zijn nodig, al die partijen zijn nodig om te komen tot een alomvattende oplossing. En dat kan alleen maar wat mij betreft een oplossing zijn waarbij er aan het eind van de rit, niet aan het begin, maar aan het eind van de rit ook sprake is van een grondwetswijziging in Turkije. Okay. Um, dat is duidelijk. en Ik had even een vraag. Onlangs uh, heeft het Turkse parlement, of de Turkse regering eigenlijk, uh, het mandaat van, voor het Turkse leger uh, verlengd dat zij ook uh, acties over de grens in irak zal mogen uitvoeren. Um, tegen wat zij zeggen terroristen voor de koers zijn het uh, guerrillas uh, hoe dan ook, um, de kans bestaat het was uh, vorig jaar uh, ook duidelijk dat zij nog een keer over de grens gaan, uh, het Turkse leger en daar uh, acties uitvoert um, ja, wat, wat kan Nederland of de SP concreet hier uh, betekenen om dat uh, die mandaat of eigenlijk de, uh, de inmenging van het leger uh, te voorkomen, zodat er geen slachtoffers vallen en dat uh, de weg naar dialoog uh, geopend blijft, want uh, PKK, die zegt van oké, okay, we hebben constant eenzijdige uh, eenzijdig staakturen afgekondigd. En uh, dat verlengen zij ook uh, per periode. Maar de vraag is, uh, ja, vrede komt niet van één kant. Uh, wat, wat, wat, wat zou hier moeten gebeuren? Ja, ik vind die verlenging van dat mandaat om buiten de grenzen op te treden, vind ik buitengewoon onverstandig. Ongewenst. Uh, verstoort het proces. Uh, laat ook zien dat er aan de kant van de Turkse regering... Dat daar meer waarde wordt, politiek uh, waarde wordt gegeven aan het onderdrukken van Koerdische aspiraties dan het onderhandelen over Koerdische aspiraties. Uh, met geweld, dat staat voor mij als een paal boven water, met geweld is dit vraagstuk niet op te lossen. Um, en uh, dat betekent ook dat het mandateren van, uh, van geweld uh, door de krijgsmacht te gebruiken over de grens met Irak, dat dat contraproductief zal zijn. En uh, ik roep de Turkse regering dan ook op om van dat mandaat geen gebruik te maken. Gebeurt dat wel, dan zullen wij dat in de Kamer aan de orde stellen binnen het kader van de onderhandelingen die de Europese Unie met Turkije voert. Ik vind een dergelijk optreden vind ik onaanvaardbaar. Uh, ook al zou het, hè, want dat is altijd de vraag, wordt het gelegitimeerd door de, uh, door de overheid van Irak, hè, het is op, uh, op Iraks grondgebied, uh, ook al zou dat het geval zijn, dan vind ik nog dat wij Turkije daarop moeten aanspreken. Uh, omdat het gaat om uh, ge geweld wat uh, tegen uh, politieke, in essentie politieke tegenstanders wordt, uh, wordt, uh, wordt gebruikt. En een, uh, een politiek geschil moet je niet met geweld oplossen. Dat leidt alleen maar tot meer geweld, tot verdere polarisatie. En uh, de, een land dat op weg is zich te bewegen in de richting van de Europese Unie. Wanneer dat land zich bedient van geweld om politieke meningsverschillen op te lossen. Ja, voor zo'n land is er in de Europese Unie geen plaats. En Turkije moet dan ook weten dat wanneer zij op deze weg voortgaat En daarmee bedoel ik inzet van geweld om politieke oplossingen af te dwingen. Dat, dat ze daarmee haar eigen toetreding en haar eigen toenadering tot de Europese Unie bemoeilijkt. Zo niet onmogelijk maakt. En daarmee zouden ook alle andere uh, stappen waarvan ik zeg symbolisch maar wel van betekenis. Hè, zoals de namenkwestie, de taalkwestie. Zouden daarmee in één keer... ...ongedaan gemaakt zijn. Dus Turkije doet er verstandig aan om dat mandaat dat verschaft is... Dus ...een politiek mandaat, om daar geen gebruik van te maken... ...geen gebruik van te laten maken door de Turkse krijgsmacht... ...doet men dat wel, dan weet men dat men op bepaalde terreinen één stap vooruit gezet heeft... ...maar vervolgens twee stappen achteruit zet. Maar is het uh, niet beter dat, uh, dat er druk op vanuit Europa, vanuit Nederland... ...dat er uh, direct uh, proactief mee wordt onderhandeld? Dat ze gewoon uh, op de tafel gaan zitten met de PKK, met de DTP... ...andere groeperingen en uh, met de Turkse regering? Uh, dat zijn het als uh, in, de, in de kwestie van Israël en Palestina. Dat zij ook... Uh, ja, uh, je hebt nu de groep van vier. Hè, Europa, Rusland, uh, Amerika uh, en de NAVO, uh, dacht ik. Uh, die heb, kan, kan, kan Europa daar niet proactief uh, druk zetten... in de vorm dat zij gewoon meedoen met de onderhandelingen? Want nu is het gewoon van... Uh, Turkije zegt van oké, okay, uh, de kwestie van de koer is onze eigen zaak. Uh, sommige koeren menen ook dat het uh, plan van Erdogan eigenlijk is om de tijd te rekken... aangezien de onderhandeling met Europa stil ligt. Uh, is het gewoon niet veel beter dat uh, Europa beide, groep, beide groepen om de tafel dwingt? Ik zou dat wel wenselijk vinden... Um, alleen heeft um, de Turkse regering um, volgens het internationaal recht wel gelijk. Um, en daarmee bedoel ik dat uh, de, de, de, het geschil met de Koerden... Uh, ...dat dat internationaal rechtelijk uh, gezien uh, een interne Turkse aangelegenheid is. Tegelijkertijd geldt dat uh, Turkije volop in gesprek is met de Europese Unie. En dus zal Turkije ook moeten aantonen dat er... Op, uh, uh, ...dat er in dat vraagstuk stappen vooruitgezet worden. Worden er die er niet gezet, dan zal uh, er vanuit de Europese Unie, primair vanuit de Europese Unie... ...op aangedrongen moeten worden dat bijvoorbeeld er ook een rol komt in dat proces voor de Europese Unie. De Europese Unie zou dan als neutrale partij, zoals we dat ook doen in het Midden-Oosten-conflict, u haalt dat terecht aan, als neutrale partij zou er onderhandelingsruimte geboden kunnen worden om te zorgen dat er voor zowel de Koerden als voor de Turkse regering er een situatie ontstaat waarin beide zeggen ja, uit dit onderhandelingsproces hebben wij iets gehaald wat wij aan onze eigen achterban ook als succes kunnen aanbieden. Um, want onderhandelingen ingaan en daar als verliezer uitkomen... ...betekent uh, dat je het draagvlak uh, bij uh, je eigen bevolking of bij je eigen groepering verliest. En dat betekent dat het proces dan verder vastloopt. Wanneer er een uh, uh, neutrale rol gespeeld wordt door de Europese Unie... ...dan denk ik dat dit proces... In ieder geval sneller tot resultaten zal leiden. Maar wat mij betreft ook gemakkelijker. En uh, ik zou de Europese Unie daar dan ook zeker toe willen aanmoedigen. Uh, onlangs was de Koerische politica Lela Zada in Nederland. Uh, zij heeft jarenlang vastgezeten vanwege het uh, uitspreken van één zin in het Koerdisch in het Turkse parlement. Namelijk dat, dat zij broederschap wensen tussen Turken en Koerden. Uh, daar heeft zij 15 jaar uh, celstraf voor gehad. Uh, nou, wat was uw indruk met het, uh, van het gesprek met haar... en uh, wat kon zij u vertellen over de huidige situatie van de koer in uh, noord koeristan Ja, het, het, het belangrijkste is dat, uh, dat Zana heeft benadrukt dat alle partijen... dat een oplossing alleen maar mogelijk is wanneer alle partijen rond, uh, rond de tafel gaan zitten. DTP is daarin belangrijk, maar PKK ook. Uh, Laila Zana, ik heb haar persoonlijk ontmoet, uh, is, uh, is zeer voorzichtig geworden. Ik kan me daar veel bij voorstellen omdat ze natuurlijk al gevangenisstraf achter de rug heeft. En haar nog steeds gevangenisstraf boven het hoofd hangt. Dus uh, dat zij terughoudend is in uh, wat zij zegt over de rol van de PKK. Die internationaal nog steeds gezien wordt als een terroristische organisatie. Um, daar kan ik mij veel bij voorstellen. En ik wil dat ook respecteren. En um, het gesprek wat ik persoonlijk met haar gevoerd heb wil ik dan ook niet, uh, liever nu niet, uh, dieper op ingaan. Omdat dat haar positie uh, in gevaar zou kunnen brengen. En daar, uh, daar heeft niemand baat bij. Nee. Radio Cordonia, een nieuwe Koerdische radiostation. Ja, goedenavond, weer dames en heren. U luistert nog steeds naar Radio Cordonia. Radio Cordonia is, een, is de uitzending gericht op de Koerdische gemeenschap in Amsterdam en de rest van Nederland. Dames en heren, u luisterde naar uh, onze interview met SP-Kamerlid Harry van Bommel over de laatste ontwikkelingen in uh, Turks-Koerdistan. U krijgt het tweede deel uh, in het, uh, om, uh, om 7 uur na het nieuws van Stad FM. Uh, Wat vond je van uh, Halwest? Ik vind hem een hele sympathieke man eigenlijk. Toch? Ja, ik vind hem uh, inderdaad ook uh, sympathiek en uh, hij is inderdaad actief betrokken bij Heel veel zaken omtrent de Koerden en vooral de laatste tijd ook omtrent Noord-Koerdistan. Hij zet zich in voor de kwesties rondom DTP en de rechten van de Koerden in Noord-Koerdistan. En dat, zo meteen horen we dat meer over in het nieuws. Um, en ja, hij heeft verstand van zaken. Hij weet waar het over gaat, waar hij over spreekt. En hij spreekt ook uit, deels ook uit idealisme. Dus uh, al met al een interessante man, waar we straks ook meer uh, van horen. Dus, ja. Uh, ja, dames en heren, uh, we gaan zo dadelijk naar het nieuws. Uh, uh, maar we gaan eerst even luisteren naar Hosan Karaman en Beto. A lot of time in different races, girl. I was involved. Being weak will be me strong. You were right and I was wrong. Love was feeling all oh, my mistakes. Yo, they made it strong. so. Fast, I was chasing the green, trying to get that paper. Trying to win that Grammy. So get this straight, girl. I know I caused a lot of pain. You know I want you, girl. Come with me, there's no time to wait. Let's go, girl so oh, oh, oh, oh, oh, Ja, dames en heren, u luisterde naar Hozan Karaman. Dat is een jonge Zweedse koert die net een opkomend zanger is. En hij heeft uh, tot nu toe nog uh, twee nummers opgenomen. En dat was uh, zijn laatste nummer met een uh, Braziliaanse uh, model. Uh, dames en heren, we gaan zo dadelijk uh, luisteren naar het nieuws om uh, half uh, zeven. Gelezen door Halwest uh, Rashid. En zo dadelijk uh, zullen wij ook... Uh, u krijgt een rapportage te horen van een uh, Koerdisch-Nederlands concert... dat werd gegeven in Leiden, Stadsgehoorzaal Leiden... Uh, door een Nederlands orkest met Koerdisch-nummers. Uh, uh, uh, u krijgt het zo te horen dadelijk. Maar eerst gaan we naar het nieuws verzorgd door Habest Rashid. Dit is Radio Cordonia met nieuws. Goedenavond, dit is het nieuwsoverzicht van Radio Cordonia van zondag 10 januari 2010. Nederland bezorgt over verbod op DTP. In antwoord op de Kamervragen van SP-lid van Bommel maakte de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen duidelijk dat Nederland bezorgd is over het besluit van het Turkse constitutionele hof om de DTP te verbieden. De Nederlandse overheid denkt niet dat dit goed is voor het democratische proces in Turkije. SP-Kamerlid Harry van Bommel stelde onlangs Kamervragen over het verbod op de Koerdische Democratische Samenlevingspartij DTP en de arrestatiegolf van Koerdische politici dat daarop volgde. Volgens Verhagen is het niet positief voor Turkije om de Koerdische partij te verbieden. Nederland denkt ook niet dat het positief is voor het eventuele Turkse lidmaatschap. Turkije zal geen lid van de EU kunnen worden wanneer de rechten van minderheden niet worden gerespecteerd. Het Zweedse EU-voorzitterschap had Turkije er al op gewezen om grondwetswijzigingen door te voeren om zo partijsluitingen te voorkomen. Op 11 december jongstleden heeft het Turkse Constitutionele Hof de pro kurdische DTP verboden. Analytici zijn bang dat dit de oplossing voor het Koerdische vraagstuk in Turkije zou bemoeilijken. De pro-Koerische Vrede- en Democratiepartij, BDP, is de opvolger van de DTP. Eind december werden tientallen leden van de partij opgepakt op verdenking van banden met de arbeiderspartij van Koeristan, PKK. Mediaoorlog tussen leiders, oppositie en regeringspartij. Jalal Talabani en Nooshera Mustafa, respectievelijk leiders van een van de regeringspartijen en oppositie in Koeristan, zijn in een felle woordenstrijd verwikkeld. Onlangs lekte uitspraken van Jalal Talabani, Iraaks president en leider van een van de regerende partijen, uit waarin hij, de leider van de oppositie, al Mustafa, van een aantal misdaden beschuldigde. Een van de uitspraken van Talabani was dat al Mustafa de hoofdschuldige zou zijn van de chemische aanval op de stad Halabja in 1988. Noshera Mustafa was destijds een van de commandanten van de strijders in die regio. Mustafa antwoordde hier fel op en een van zijn uitspraken was dat het een schande is dat een oud medestrijder en vriend hem en zijn beweging aanvalt, louter omdat ze een andere opvatting hebben. Ook wijst Mustafa alle beschuldigingen van de hand. Na de parlementsverkiezingen van 25 juli 2009 kreeg de nieuwe oppositiebeweging genaamd Change een kwart van de parlementszetels in handen. De beide regerende partijen hebben tijdens deze verkiezingen forse verliezen geleden. Volgens de meeste analytici heeft de nieuwe beweging van Mustafa haar stemmen vooral te danken aan ontevreden leden en sympathisanten van de partij van Talabani. Met de Irakese parlementsverkiezingen begin maart in het vooruitzicht belooft het een felle strijd tussen de verschillende regerende partijen en de oppositie te worden. De Koerden nemen met verschillende lijsten deel aan de Irakse parlementsverkiezingen dat gepland staat voor maart 2010. Wederom een Koerd door Iraanse autoriteiten geëxecuteerd. Op woensdag 6 januari is Fazer Yassamani, een politieke gevangene in Iran, geëxecuteerd in het dorpje Gooi. Volgens het rapport van het Comité van Mensenrechtenactivisten in Koerdistan zou hier geen juridisch proces aan vooraf zijn gegaan. Yassamani werd in 2007 samen met zijn 65-jaar oude vader, Hossein Yassamani, gearresteerd. De vader van Yassamani werd uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. De twee werden. ...ervan beschuldigd lid te zijn van de verboden partij voor het vrije leven van Koerdistan, Pezaak. Volgens de advocaat van Yasmini zou er geen enkele vorm van bewijs zijn geweest. Wel zou Yasmini hebben bekend nadat hij herhaaldelijk werd gefolterd. Hij werd beschuldigd door het ministerie van Inlichtingen, Mohareb, een vijand van God te zijn... ...wegen zijn betrokkenheid met Pezaak. Fasag Yasmini is geëxecuteerd zonder een juridisch proces. Op 11 november 2009 werd ook de politieke gevangene Ehsan Fatagian geëxecuteerd. Dat werd uitgevoerd in de centrale gevangenis van de Koerdische stad Sna. Yasser is de tweede politieke gevangene die de doodstraf heeft gekregen in de afgelopen twee maanden. Dit heeft geleid tot grote bezorgdheid onder de families van andere politieke gevangenen en mensenrechtenactivisten. Op dit moment zitten 17 andere Koerdische politieke gevangenen in een dodencel in Iran. Het nieuws werd voor u gepresenteerd door Hallowest Racheen. Radio Cordonia, Een new Kurdish radiostation. station. Ja, dames en heren, welkom terug. Dit was het uh, nieuwsoverzicht van Radio Cordonia. We hebben inmiddels uh, Sida Bengi en Poosdemeer uh, aan de lijn. Uh, hij is de hoofdredacteur van uh, Rudau.nl. Dus de Koerisch Nederlandse nieuws- en opinie-site. En hij komt zelf tevens ook uit noord koerdistan Ehm, um, ja. Bengin, allereerst welkom in de uitzending en de beste wensen voor het nieuwe jaar. Ja, dankjewel. Jij ook. Dankjewel. Bangin, alle vingers laat... nog heel of... Uh... Wat zei je, sorry? Ik zeg, je hebt alle vingers nog. Ja, ja, ja, ik heb alle vingers nog. Ik hoop uh, ik jij ook. Ogen ook. En uh, de ogen ook, hoop ik, of niet? Wat zeg je? Ha heb je ook de ogen nog, of niet? De ogen heb ik ook, ik okay, heb alle... We gaan want, uh... gewoon door met ons werk. Oké, okay, heel goed, heel goed. Ja. Uh, welkom, uh, Bengi, laten we gelijk met de deur in huis vallen. Je hebt net het uh, nieuwsoverzicht gehoord. Uh, het laatste nieuws over de verbod op DTP en de rea reactie van de Nederlandse overheid. Uh, wat is het laatste nieuws? Wat kan je ons vertellen over uh, ja, de laatste berichtgeving over uh, dit uh, feit? De laatste berichtgeving met betrekking tot uh, de sluiting van de DTP... ...is eh, inderdaad, zoals je zelf ook al een beetje aangeeft... ...dat de minister van Buitenlandse Zaken, eh, Maxime van Hagen... ...namens Nederland, heeft duidelijk gemaakt dat, uh, dat, uh, dat de regering bezorgd is. Yeah. Over de uitspraak van het Turkse constitutionele hof. Het uh, uh, SP-Kamerlid Harry van Bommel had daar vragen over gesteld. Uh, uh, ander nieuws uh, is op dit moment dat er uh, uh, veel uh, protestacties zijn. Of vandaag zijn er weer demonstraties geweest uh, in Çolomek. In uh, Hakkari is de Turkse benaming... Zijn er zijn ook nieuwe rellen geweest, uh, steeds meer civiele opstootjes ook, uh, om andere redenen of om deze redenen. Of, uh, dat, dat, dat verschilt een beetje, maar meestal wordt er sowieso wel verzwaard door deze ontwikkelingen. Uh, de DTP-sluiting uh, uh, maakte natuurlijk ook onderdeel uit van een reeks aan ontwikkelingen, uh, waarin we een aanslag hadden van de PKK, uh, die kort daarvoor plaatsvond. En uh, na het verbod zijn natuurlijk uh, veel arrestaties gevallen onder de DTP-politici. Het laatste uh, nieuws daarover is dus dat, uh, dat er veel uh, protestacties zijn en er veel handtekeningacties voor de nu nog steeds, uh, voor de nu 33 nog steeds gevangen, gevangenen, of oh, sorry ik, moet ik zeggen, gevangene politici, waaronder uh, een aantal burgemeesters ook. Ja. Uh, dus het, uh, het lot daarvan, uh, daar is nog niet uh, het laatste woord over gezegd. Um, kan, kan je iets meer vertellen over de opvolger van de DTP? De opvolger van de DTP is uh, wat in de Turkse media werd bestempeld als de reservepartij BDP. Dat was in 2008 al opgericht. Uh, BDP staat voor Demokrasi Democratiepartij, de Vrede en Democratiepartij. Democratiepartij moet ik dan nou zeggen. Ja. Uh, de opvolger, uh, die, die trapte deze week af in het uh, parlement. Uh, de DTP was dus verboden. Dat betekent uh, dat vanaf het moment dat het in het Turkse staatsblad wordt gepubliceerd, dat uh, de rechtelijke uitspraak dus, uh, waarmee de DTP is verboden, uh, dat die partij ophoudt te bestaan. Dat uh, die geen officiële activiteiten wat dan ook mag hebben. En dat dus ook de fractie die de DTP had in het parlement, Per devine, of meteen in feite uh, van rechtswegen houdt op de, met de bestaan. Um, voor de Koerden was dat uh, eventjes schrikken natuurlijk. Um, um, in het begin uh, zeiden de DTP'ers, uh, en we dus hadden daarmee ook gedreigd, dat ze niet zouden terugkeren in het parlement als, als er een partijverbod zou komen. Dat verbod kwam er en het was unaniem. Elf rechters besloten dat de DTP uh, vanwege onder andere banden met de PKK verboden moest worden. Ja, Bengen, als ik even mag invallen, um, ja. kan, wat kan eigenlijk de nieuwe op opvolger van de DTP betekenen? Als we zien, of kunnen ze eigenlijk wel een vuist maken tegen ja, al deze druk wat er nu op uh, de DTP en de, de arrestanten is uh, losgebarsten. Wat, wat kan, kunnen ze eigenlijk überhaupt wel een vuist maken als wij zien wat, uh, wat het los is geweest van, uh, van de DTP? Nou ja, goed. In principe gaat alles uh, door op de oude voet. ...alleen onder een andere naam. Ja. Het één parlement zegt om minder. Uh, dat is mijn analyse daarover. Uh, of ze een feist kunnen maken... ...dat heeft niet zozeer veel te maken met... Uh, de, die, ...die uitspraak waarmee de DTP werd verboden. Want die uitspraak was gewoon... Uh, het, ...het bewijs dat in Turkije... ...de mentaliteit van de regering... ontzettend verschilt... ...van de rechterlijke macht. Dat is, het een, dat is de enige conclusie die we daaruit kunnen trekken. En uh, de uitspraak... Dat mogen we, ...daar mogen we ook eerlijk over zijn... ...is zowel door de Turkse overheid... ...als door uh, de pro-Koerdische beweging gebruikt voor, voor eigen politieke doeleinden. Uh, en daaruit zijn ook rellen ontstaan. Maar dat zijn de enige conclusies die getrokken kunnen worden naar mijn mening. Ja. Dan hoor ik wel van heel veel mensen dat ik daar heel bloedig over ben. Maar in principe uh, heeft de, de, hebben de Koerden een nieuwe fractie in het parlement. En natuurlijk is het een schande dat de DTP is verboden, maar de BDP kan verder gaan. En... Maar het hele proces gaat gewoon door zoals je zegt. Het, welk proces bedoel je? op? Uh, nou, het proces van uh, ja, de, de Koerdische politiek of de, uh, de activiteit van de uh, Koerden op de politieke die gaat, arena, die gaat gewoon door. Die gaat verder, maar de inhoud daarvan en de stellingname en de houding van de BDP, ex-BDP, nieuwe BDP, uh, dat hangt weinig af van de uitspraak. Uh, voor zover uh, dat, dat, dat die uitspraak niet veel gaat veranderen in de, de Koerdische politiek of de. Uh, of de manier hoe die partij te werk zal gaan. Uh, de uh, eerste fractievergadering was deze week uh, de nieuwe fractieleider Nouri Yaman. Dat is, uh, dat is een uh, oud-parlementslid oud die ook lid was van de BDP-fractie. Ja. Uh, die heeft uh, daarmee het eerste signaal gegeven. De BDP steunt nog steeds niet de democratische opening. Uh, die is ingezet door de regering Erdogan. Zijn politiek blijft in principe hetzelfde. Uh, de gevolgen van de uitspraak uh, van het Hof zijn in principe alleen geweest. De die zijn ge, uh, geweest. Oké, okay, dus je had het net ook over de, het uh, vredesproces of de Koerdische opening... waar we de hele tijd over spreken. De uh, laatste tijd uh, van de AKP-regering. Uh, wat gaat de AKP-regering nu überhaupt uh, concreet doen... Uh, nu het uh, verbod uh, ja, een feit is geworden... en dat het hele proces eigenlijk uh, gewoon voortgaat? Wat, wat de AKP-regering gaat doen met de Koerdische opening bedoel je? Ja, wat, wat, wat, kan daar, wat is de laatste ontwikkeling daarover? Wat, hoe gaat het AKP, zich verder ontwikkelen? De regering AKP heeft uh, laten weten dat ze het uiteraard niet eens zijn met het partijverbod. Dat daar verandering in moet komen. Uh, concreet zicht op uh, het uh, veranderen uh, van, de, van de wet die het mo moeilijker maakt om partijen te verbieden, is er nog steeds niet. Uh, maar uh, in feite is het niet gerechtvaardigd, naar mijn mening is het niet gerechtvaardigd om uh, het, uh, het bestaan van de DTP. Uh, of het uh, niet bestaan van de D -D DTP, te binden aan uh, het wel of niet voorzetten van de Koerdische opening. Waarom zeg ik dat? Uh, dat is wel een hele technische uitspraak die ik doe, maar de AKP die accepteert de DTP niet als een gesprekspartner. Nee. Die ziet uh, de DTP niet als vertegenwoordiger van het Koerdische volk. Uh, en die sluit de DTP, de PKK uh, en ook de civiele tak van de PKK, de KCK, uh, continu uit. Dus in dat opzicht doet de AKP, doet Erdogan in feite waar hij zelf zin in heeft. Ja. Uh, en dat neemt natuurlijk niet weg dat, het, dat er een probleem is dat moet worden opgelost. Oké, okay, goed. Nou, ik wil je hartelijk danken voor de uh, uitleg. Uh, het was helemaal duidelijk. En uh, we gaan terug over naar uh, studios. Ja, jullie ook bedankt. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, tot ziens. Dag. Radio Cordonia. Een nieuwe Kurdische radiostation. Ja, dames en heren, dat was Sidar Bengin en Posdemir hoofdredacteur van Rudow Nederland, eh, met de ontwikkelingen in noord kurdistan eh, Dames en heren, u, zult, uh, u krijgt uh, zo uh, Enrique Iglesias te horen, Taking Back My Love, en daarna hoort u, zijn we zo terug bij u. Radio Cordonia. Een nieuwe goede radio station. Ja, goedenavond dames en heren. U luistert nog steeds naar Radio Cordonia. De Koerische uitzending gericht op... De, uh, excuses, de Nederlandse uitzending van Radio Cordonia. Gericht op de Koerische gemeenschap in Amsterdam en de rest van Nederland... Bij ons eindelijk aangeschoven, onze collega Azad Haqiri. Goedenavond Azad. Ja, goedenavond. Hoe was het verkeer? Nou, het verkeer was een drama. Ik heb er anderhalf uur, twee uur over gedaan om van Den Haag hier naartoe te komen. Ja, het is gewoon dramatisch, daarom vertrok ik ook eerder. Ja. Ik had ook niet verwacht dat ik überhaupt hier zou zijn. Toch Alwest? Ja klopt. En uh, je verwacht het eigenlijk niet, hè. als het in Nederland uh, altijd koud en altijd uh, regen en uh, slecht weer. Dan en doet RS uh, het gelijk niet meer? Dan doen uh, rails het niet meer, dus uh, heel vreemd, maar uh, ik hoop dat ze wat aan het doen. Uh, maar goed, we zijn hier klopt. toch uiteindelijk. Doet de rails het niet meer of de treinen niet meer? Nou, het nee, de rails. de rails. De rails het oh, technisch de rails. maar. Oh, Oké. Okay. <laughs> okay. Hé hey, jongens, alles zit te laat, tien dagen geleden. Ja. Uh, hoe, was, hoe hebben jullie oude nieuw gevierd? Eff, uh, maar eerlijk ook, graag. Kan <laughs> <laughs> ik even beginnen? <laughs> ah, Azad, was... Azad heeft altijd echt een, spannende, uh, dingen. spannende dingen meegemaakt, toch? Nou, ik moet je de helaas teleurstellen, <laughs> want dit keer heb ik dit echt keer... helemaal niks meegemaakt. Heb je het afgeleerd? <laughs> ik, heb, ik, heb het, ja, ik, ik begin een beetje grijs te worden. Enzo, ja, dus Ik dacht, ja. Ja, ik, ik begin een oude lul te worden inderdaad. Noin, ja, nee, dat, dat zijn jouw <laughs> woorden. Ja, ik sta een beetje vol, met mijn mond vol tanden. Als je zoiets zegt. <laughs> ja, ik eigenlijk ook. Zo. Dat kan je niet meer maken. Nee, vooral niet de uh, radio. Wat heb je met auto oh, niet gedaan? Nederlandse radio wel. Misschien Koerdische radio niet. Nee, dat, dat moeten wij nog een beetje bijleren. Uh, hoe? Ja, door, door het te gebruiken. <laughs> Oude lul en zo. Nou, ik, ik heb wel heel veel geleerd. Ik weet niet in studententijd niet heb mee. ik heel nou. veel geleerd. Nou, in een koerische uitzending kunnen we sowieso zoiets niet zeggen. Ja, maar kijk, het is niet letterlijk, hè. Je moet het niet letterlijk nemen. Nou, we het... nemen altijd alles letterlijk. Dat is een probleem met ons. <laughs> <laughs> nou, uh, hoe was jouw oudernieuw uh, Halwest? Nou, ik wil eerst weten wat, uh, hoe, wat bij Azad was. Wat heb je Ja, dat wil niet vertellen. Oké. Okay. Oké, okay, hij heeft uh, afgeleerd Dank om het uh, spannend is. Nee, ik heb uh, heel uh, ook rustig aan gedaan. Voorheen uh, ging ik met vuurwerk aan de slag. Nee hoor. Uh, dit jaar was gewoon rustig bij familie en uh, kennis en vrienden en uh, thuis. Gebruikelijk, maar, maar wat is, wat is nou Koerdisch Nieuwjaar? Is dat nou: vieren jullie dat als nieuwjaar? Of vieren 4 jullie 4 juli uh, 21, 21, 21 maart als nieuwjaar? Allebei eigenlijk, maar. Dus je hebt. Dit is ja. een extraatje, hè? Dit is een extraatje. We doen met alles mee. Nee, we doen het met, uh, ook uh, met een kerstboom. Helemaal uh, geïntegreerd in alles. Zo, zo. Allemaal meedoen. Kerstboom, zo, zo. kalkoen erbij. En uh, dat soort dingen. Gezellig thuis. En uh, we kijken ook altijd naar uh, rond 10 uur uur En dan zit het in uh, de meeste delen van Koeris al Oud en Nieuw. Dan zien we ja. op tv hoe het al Ja, gaat. Hey, ik de um, 21 maart als, altijd als een excuus om niet naar school te gaan. Maar dit jaar heb ik gekeken. Het valt op zaterdag. Klopt, klopt dus op ja, zondag. Zaterdag of zondag. Kan je ook ja. Een uh, verlengde weekend te maken, gewoon door laten ja. lopen. Ja. We vieren de hele week uh, oud en nieuw dan, oud en nieuw zeggen, ja. Ja. Ja. Klopt. Maar nou. ik heb het idee dat uh, oud en nieuw uh, steeds meer gaat leven in Koeristan. En ook in de Koerische gemeenschap hier in Nederland. Dat wij steeds meer ja, ik, ik, ik, vooral in, in, in Noord-Koeristan uh, uh, gebruiken ze dat toch? Ja, en je ziet ook in Zuid-Koeristan steeds meer. Uh, ja, in het oosten, oosten van Koerdistan kreeg ik twee weken van tevoren. Kreeg ik al gelukkig nieuwjaar toegewenst via Facebook en zo. Dus ik zei: Ja, het is, is tijd, nog he? niet. Uh, het is nog niet. Toen zeiden ze: Oh, wanneer is het dan? Ik zei: over twee weken. Na kerst. Dus ja, daar vieren ze het helemaal niet. Nee. Uh, dus dat was allemaal gezellig. En, uh, ja. Hoe, nou, het Wat, hoe heb jij het gedaan? Ja, nou, hoe was jouw. Nou, uh, nieuw? Ik, uh, iedere keer trap ik er weer in. Ik ga met familie weer uh, vieren. En dan uh, meestal. Uh, Organiseren ze een feestje, maar dit jaar was gewoon dramatisch. Het was echt in een zaal met neonlicht. En uh, slecht... Nee, neonlicht? Het neonlicht was echt zo romantisch, had ik het niet uh, verwacht. En uh, ja, het is iedere keer hetzelfde. Zijn jullie om muziek. kwart over twaalf slecht, uh, ook naar bed gegaan? Nee, nee, we waren wel ja. heel laat naar bed, maar toch, het is iedere jaar trap ik er weer in. Ik ga niet uh, met de eigen vrienden in het mooi Rotterdam. Dat mag je eigenlijk hier in Amsterdam niet zeggen, hè. Nee, oh, nee. Zo maar, uh, dan moeten ze, maar vind ik dat ze in Amsterdam ook wel, uh, wel iets mogen organiseren, zoiets ja. als in Rotterdam. Ja, maar in Rotterdam is het de uh, laatste tijd echt uh, helemaal uh, hot. Niet ja, nou, ja. Is, ja nee. maar uitgaan is sowieso beter in Rotterdam dan, uh, dan Amsterdam. Nee, nou, ik ben niet zo'n uitgaansfreak, dus ik kan daar niet over echt over mee praten. Ja, Kijk, kijk ik... hij begint steeds volwassenen te horen. Ja, ja, hij kijk, leert het af. Kijk, ja. als je in Rotterdam hebt gewoond... Ik heb in Rotterdam gewoond, maar uh, jij hebt volgens mij alleen in Zoetermeer gewoond. Oh, ja, zo'n mooie maar, Zoetermeer. Nee, ja, ik kom uit de Achterhoek. Dat is nog uh, erg. Daar kun je niks aan doen. Daar je Beneden niet. Arnhem. Bij Komt de nooit boeren. nooit meer goed. Bij de boeren. Bij de boeren. Ja. Oh, ja. Yeah. Nee, ik heb uh, altijd rondom uh, Den Haag gezeten. En daar heb je eigenlijk ook niet zoveel vieringen. Alleen met Koningennacht moet je daar uh, in Den Haag zijn. En uh, met 3 Oktober in Leiden altijd... Klopt, maar met oud en ja. nieuw is het niet echt. Uh, ja, ik, uh, ik kan het ook niet meer naar 3 oktober gaan. Ik, heb, ik kom zo uit Leiden, maar. Uh, 3 oktober is echt. Is niet meer voor mij. Maar, jullie, ja. Hal is like, van een andere generatie, of niet? Uh, klopt, ja, maar hij is ook wat jonger hè, dan ons. Ja. Ik wil hier geen leeftijd verklappen, maar. Uh, ik word ja. maar de dag jonger. Dus. Uh, jullie ook toch? Zo, ja. Zo leeftijd, moet je denken. Leeftijd is altijd een. Is niks, een, een getal. Nee, ja, is een getal, cijfer. Ja. Ja. Ja, het is wel maar, um, heel erg koud ik even buiten. Ik een vraagje hè? aan jullie. Ja. ja. Met dit weer ook. Ja. Wat, zijn, uh, wat zijn nou goede voornemens van jullie? Nou, of ik geloof je dat de uitbreiding? Ik ging vragen of ik het koud had. Ja, ik heb het ook ja, koud. Nee, dus, inderdaad. Uh... Wat zijn jouw voornemens voor het nieuwe jaar, Azad? Privé-sfeer. Als, als je dat, uh, dat wil dat vertellen natuurlijk. Nee, dat wil ik niet. Dat is waarschijnlijk privé of niet. Ik... <laughs> ja, dat wil ik absoluut carrière, niet. Carrière. Carrière. Ja, ik, ik ben van plan om, om, uh, om een beetje vaart achter mijn studie te zetten. Dus... Uh... Oh, dat willen wij allemaal. Ja, dus uh, dat is. Dus, uh, en een beetje Cordonia op rails te brengen. Om, het, uh, om betere programma's. Want we zijn toch nog steeds. Uh, gaat niet alles heel vloeiend. Dat moeten we even uh, goed op rails brengen. Dus dat is al een voornemen. Ja, dat zijn eigenlijk de twee uh, voornemens. Oké. Okay. En. en... En, en de vraagsteller, ja, jij? Wat ga jij doen? Ja, ik wijs naar mezelf. Ja. Uh, ik was benieuwd. Nee, ik ben uh, even kijken, ik heb uh, altijd voornemens, maar de meeste voornemens die, die komen niet uit. Dus je moet even goed uit. Moet uh, oh. opletten. Nee, ik wil gewoon wat uh, altijd standaard dingen: gewoon gezonder leven en uh, sporten en dat soort dingen. Oh ja, dat hoorde ik laatst, ik je uh, ging sporten. Ja. ja, maar dat zeg ik al drie maanden tegen jullie, hè? dat ik dat ga doen, maar uh, is nog steeds hij, niet Hij zegt gekomen. dat hij een upgrade nodig heeft. Upgrade, always 2.0. Always 2.0, <laughs> inderdaad. <laughs> nou, dat heb ik ook nodig, eigenlijk. Ook een 2.0-versie. Uh, nou, bij mij is dat fully upgraded. Die oliebollen hebben echt hun werk gedaan. Uh, ik kan het zien aan mijn buik. Ja? Ja. Ja, was, was mij ook al uh, Van opgevallen. die vetrollen. Dat was mij ook, en, ook al opgevallen. Ja, joh. Het zo, ja, he? dat koerisch eten, dat is lekker, maar... Uh... Wel goed vet. Maar Helder, ja. jij gaat dus uh, dit jaar niet trouwen. Dat nee, is, nee, nee. Dat ik is ga meestal uh, de... koeris, uh, iets koerisch. Ja, ik ga dit jaar trouwen. Ik <lacht> dit, drie dat, kinderen. Moet je niet, dat moet je sowieso ik eens gaan van tevoren aankondigen. Ik krijg geen bruid toegestuurd. Uh, <lacht> ik heb eentje laten... <lacht> Import, <zullen>, <lacht> <lacht> Import bruid. Nee, kan maar... Uh... Geven? Nee, ik, uh, ik wil gewoon wat uh, inderdaad... Uh... Wat professioneel te werk gaan worden, cordonia en dat soort dingen. Allemaal leuke dingen doen en uh, leerzame dingen. En uh, daarnaast ga ik ook naar uh, mijn studie voortzetten, mijn okay. masterstudie gaan doen. Dus dat wordt ook heel uh, spannend hoe dat gaat. Ja. En uh, voor de rest allemaal goede dingen. Ja, dames en heren, over een half minuut krijgt u het uh, nieuws van Stad FM te horen. Precies te zijn, 15 seconden. Inderdaad. Um, daarna u krijgt u ook te horen het de tweede deel van ons interview met Harry van Bommel. En ook uh, onze rapportage over een uh, Nederlands-Koerdisch concert in Drie. Leiden. Drie. En uh, onze Twee. natuurlijk de meningen. Hou op man. <laughs> Goed, dames en heren, tot zo. Ja, dames en heren, er gaat iets mis bij Salto, neem ik aan. Uh, want uh, nieuws zou komen van Stad FM. Uh, nieuws uh, meestal om 7 uur. Maar er is blijkbaar iets wat niet goed gaat hier. Of, of de nieuwslezer is te laat. Nou, ja, ik ja, kan ook komen. Ja, blijkbaar is iets misgegaan. Ja. Dus uh, excuses, dames en heren. Maar we gaan gewoon door. Dus, uh, we, dames en heren, we gaan zo even dadelijk luisteren naar het tweede deel van Harry van Bommel. Um, uh, tweede SP-Kamerlid uh, en Halwest heeft daar een interview mee gedaan over de laatste ontwikkelingen in Koerdistan. En we komen zo terug uh, met de nabeschouwing van het interview. En daarna krijgen we het reportage te horen van, uh, uh, van het Nederlands Koerdisch Concert. Maar eerst Harry van Bommel. Belangrijke kwestie voor de Koerden op dit moment is uh, wat er in Irak gebeurt. He, de uh, Amerikanen hebben besloten volgend jaar, eind volgend jaar uh, volledig zich te trekken. De situatie in Irak is uh, momenteel wat stabieler dan uh, voorheen als, uh, als de ...politiek uh, bekeken wordt. Maar aan de andere kant zijn er een aantal belangrijke kwesties... Uh, ...zoals de kwestie van Kerkhoek... Uh, ...de olie kwesties... Uh, uh, ...de verdeeldheid onder de verschillende groeperingen nog steeds... Uh, ja, ...slecht meegesteld. U zei onlangs in een tv-interview dat... Uh, de Kwestie Kerkhoek eigenlijk een van de belangrijkste uh, problemen is van waar Irak mee te maken heeft. De meeste antwoorden die mensen krijgen is, als het gaat om Kerkhoek is dat, uh, dat het Iraakse, in de Irakse grondwet een artikel aan gewijd is dat het opgelost moet worden. Maar uh, ja, de spanningen nemen toe onder de Koerden en Arabieren en Turkmenen in die stad. Maar ook um, tussen de uh, federale regering en uh, die van uh, Koerdistan. Um, wat zou er volgens u moeten gebeuren om de kwestie Kerkhoek in eerste instantie uh, tot een oplossing te leiden? Wie moet daar uh, een rol in spelen? En aan de andere kant, wat, uh, wat betekent de toekomst van Irak? Ja, dit, dit is een centraal vraagstuk. Um, als ik um, daar snelle oplossingen voor had, dan, uh, uh, dan zouden die oplossingen ook voorhanden zijn en worden uitgevoerd. Ik denk dat die er niet zijn. Waar het om gaat is. Uh, wie krijgt uh, de zeggenschap over Kirkuk en daarmee ook over, uh, over de olie? Uh, komt Kirkuk toe aan de Koerden of moet Kirkuk gezien worden als uh, onderdeel van, uh, uh, ja, van, uh, van, van centraal Irak? Er zou een referendum komen over, uh, over Kirkuk. Uh, ik denk dat dat er ook moet komen. Dat staat zo uh, uh, in de wet. En uh, ja, tenzij men die wet wijzigt, uh, uh, moet uitvoering van de wet uh, de voorkeur hebben... Uh, ...dat er getreuzeld wordt uh, met het hele proces... Uh, ...heeft natuurlijk alles te maken met het enorme belang uh, en de enorme betekenis ook uh, van Kirkuk. Uh, hoe het dan ook uh, uh, in de toekomst uitvalt, komt het in Koerdische handen, blijft het in Koerdische handen... ...dan, um, ja, dan zal dat uh, aspiratie om uh, Iraks-Koerdistan meer autonomie, meer zelfstandigheid te geven versterken... ...van Turkse kant wordt daar met met ogen naar gekeken... ...omdat het versterken van de autonomie van de Koerden in Iraks-Koerdistan... ...ook direct zijn, zijn weerslag kan hebben op de Koerden in Turkije. Er zijn natuurlijk ook groeperingen die het liefst zouden streven... ...naar onafhankelijkheid van Iraks-Koerdistan... ...afscheiding van, van, van, van de rest van Irak... Um, dat zijn aspiraties wanneer zij uh, zo ongecontroleerd worden geuit en gevoed... Uh, ...gemakkelijk uh, ook kunnen leiden tot een gespannen situatie, eventueel zelfs uh, geweld. Dat is een situatie die, uh, die je niet moet wensen. En vandaar dat het ook uh, verstandig is om het hele vraagstuk uh, van Kirkuk te betrekken... ...ook bij uh, de toekomst van Irak als, uh, als staat. Um, die toekomst van Irak als staat is, is op dit moment uh, uiterst onzeker en broos. En uh, is dan ook, denk ik, niet zonder betrokkenheid van de internationale gemeenschap vast te stellen. Uh, niet vanuit Nederland, maar ook vanuit de Verenigde Naties, vanuit de NAVO en vanuit andere partijen. De Europese Unie niet zo gemakkelijk. En daarom zou het van belang zijn wanneer er meer partijen rond de tafel gaan zitten. Um, en daarmee bedoel ik dus ook uitdrukkelijk Europa. Uh, maar ook de NAVO als, als partner in veiligheid. Uh, de Amerikanen vanzelfsprekend ...binnen dat beslag. Maar daar hoort dus ook heel duidelijk Turkije bij. Omdat de Turken natuurlijk de situatie in Irak nauwlettend volgen... ...en ook hebben aangekondigd dat wanneer er processen op gang komen in Irak die de Turken niet zinnen en daarmee bedoel ik processen aangaande Iraks-Koerdistan... dat zij dan eventueel zichzelf genoodzaakt zien om daar ook in te interveneren. Nou, zover moeten we het niet laten komen. En ik denk dan ook dat het van belang is dat er door alle betrokken partijen, alle belanghebbenden... en dan heb je het dus en over de centrale regering in Irak... maar ook over de, de, de, de Koerdische regionale regering, en de Europese Unie, en de Verenigde Naties... maar daarbij dus ook betrokken de Turkse regering... Dat, er, dat het van groot belang zou zijn om te komen tot een oplossing van, van dit vraagstuk aangaande Kirkuk. binnen het beslag van een oplossing voor alle vraagstukken zoals we die zojuist bespraken. En dan hebben we het dus over het, de toekomst van Irak in de regio, het vraagstuk van veiligheid... en het vraagstuk van, van autonomie en welvaart. En, en daaraan gekoppeld is ook de situatie van Koerden in andere delen van het Midden-Oosten. Okay. Um, een van de kritische geluiden die uh, tegen de Koerische regering eigenlijk uh, geldt, vanuit Bagdad, maar ook vanuit de kritische Koerden bijvoorbeeld, uh, is dat uh, de Koerische partijen weliswaar vanaf de invasie van 2003 van Irak uh, actief betrokken zijn bij de vestiging van de nieuwe Irak. Hè, zijn betrokken geweest bij het uh, vastleggen van de Koerische recht in de grondwet, maar ook bekleedde heel veel Koerische politie de uh, heel veel hoge posten. En wat uh, de meeste mensen, zie, de Koehese politici uh, kwalijk nemen... is dat zij de afgelopen jaren uh, eigenlijk alleen maar verder in conflict zijn gekomen met de centrale regering. Rondom Kerkhoek, rondom uh, de oliekwestie en uh, de ja uh, meer de reactieve houding dan dat er uh, duurzame oplossing komt dat de dialoog wordt aangegaan wat kan de Koerische regering uh, het is nu uh, sinds 25 juli zijn er verkiezingen geweest het is uh, sinds 18 jaar voor het eerst eigenlijk uh, sinds de Koer daar autonomie hebben dat er een sprake is van een uh, echte oppositie in het parlement. Um, zij beweren dat zij ook zich inzetten voor uh, een andere vorm van diplomatie met de centrale regering. En dat zij ook naar andere oplossingen uh, laat gelden. Maar wat kan de Koerische regering op dit moment? Uh, ja, haar beleid. Hoe kan haar beleid uh, gewijzigd worden zodoende de, dat er uh, problemen met de centrale regering worden opgelost? Ja, dat is nog niet zo makkelijk. Um, inderdaad is het zo dat uh, de verkiezingen uh, een, een sterke nieuwe beweging, een nieuwe oppositie ook hebben opgeleverd. Ik denk dat dat voor um, het politieke proces uh, in Irakisch-Koerdistan goed is. Um, de, de, de macht was traditioneel verdeeld tussen KDP en, uh, en PUK. Uh, daar is een, een, een derde grote factor bijgekomen uh, dat is van belang denk ik uh, omdat je daarmee ook uh, tot uitdrukking brengt dat uh, uh, het politieke spectrum in Iraakse Koerdistan veelzijdiger is dan, uh, dan alleen KDP en Puk uh, de houding van de Koerdische regionale regering ten opzichte van het centrale bewind in Bagdad uh, uh, zal er denk ik eentje moeten zijn uh, van, uh, van, van, van voor voorzichtig politiek bedrijven wanneer he, er vanuit uh, Um, uh, Iraakse koerdistan um, te snel en te gemakkelijk uh, te vergaande eisen worden gesteld... ...dan zou dat uiteindelijk kunnen resulteren in een breuk tussen uh, de Koerdische regio uh, en het uh, bewind in Baghdad. En ik denk dat dat in dit stadium absoluut ongewenst is... ...omdat je daarmee um, uh, groeperingen krijgt die tegenover elkaar komen te staan. Um, en gezien het niveau van geweld dat er op dit moment al in Irak is... Um, zou dat uh, de zaak alleen maar verergeren en verslechteren en zou bovendien ook de, de, de stabiliteit die er nu is in Irakisch-Koerdistan negatief kunnen beïnvloeden. Um, de ontwikkeling die daar is, die moet worden gesteund. Uh, vanuit de SP uh, heb ik daar steeds op, uh, op gewezen, ook, ook voor Europa en voor Nederland zou daar een... Uh, een, een, een steentje bij te dragen zijn. Ik heb steeds gezegd dat het goed zou zijn wanneer Nederland het Duitse voorbeeld zou volgen. En bijvoorbeeld in Iraakse Koerdistan ook zou komen tot een volwaardig consulaat met, met het volledige pakket aan diensten. ...niet alleen bedrijven ter willen zijn, maar ook burgers ter willen zijn. Burgers die naar Europa willen reizen bijvoorbeeld, Consulaire diensten volledig laten functioneren. De Nederlandse regering is daar niet voor. Ik bedoel in Irak of in Koerdistan? Ik bedoel in Koerdistan. Zoals, zoals ook door de Duitsers gedaan is. Kijk, Iraks Koerdistan, dat is u bekend, is natuurlijk in de regio in feite een oase van rust. Um, ...daar waar er in andere delen van Irak uh, toch sprake is van veel geweld... Uh, ...buitenlandse militairen, strijdende groeperingen, etnisch geweld... Um, ...is dat in uh, Iraks-Koerdistan toch, uh, toch in belangrijke mate rustig. Um, en dat betekent dat uh, die rust... Uh, en dat goede voorbeeld, dat zou moeten worden uitvergroot. En dat kan door ook de betrokkenheid vanuit de Europese Unie te versterken. Vanuit Nederland te versterken uh, in de vorm van het, uh, het inrichten van een consulaat met volledig consulaire dienst. Zodat ook zaken als paspoort en visa uh, voor reizen richting Nederland daar ter plekke geregeld kan worden. Um, Kortom, eh, zorgen dat, eh, dat men ook in Iraakse koerdistan het hoofd koel cool houdt. Dat men eh, zaken probeert te doen met het bewind in Bagdad... op basis van eh, eh, een sterke positie, maar niet de confrontatie zoeken. Want eh, de confrontatie zal alleen maar leiden tot, eh, tot meer tegenstellingen. Eh, en eh, dat dient ook de zaak van de Koerden op dit moment absoluut niet. Waar um, de centrale geen ook uh, de Koerden mee zit... De, de Koerdische regering eigenlijk wordt verweten dat zij de afgelopen jaren uh, uh, ja, eigenlijk een corrupte regering hebben neergezet. Um, dat geluid hoor je ook vanuit Bagdad. Er worden maatregelen gen uh, genomen vanuit de centrale regering om uh, de, cent de regering in Bagdad uh, ja, schoon te maken van corruptie. En het parlement is daar actief mee bezig. Ook de Irakse premier uh, Ennouia Maliki. Um, wat betekent de komende verkiezingen concreet? De Koerdische regering die wordt uh, ook ook door de oppositie, maar ook door anderen, ook vanuit de internationale gemeenschap, be bekritiseerd dat, dat, dat er corruptie is in de regering. Dat er mensen worden, ook bij de verkiezingen, dat er mensen zijn omgekocht. Dat zij moeten stemmen op de Koerdistani-lijst, de lijst van KDP en PUK. Um, er zijn ook mensen ontslagen en de, er zijn ook kritische geluiden dat de vrijheid van meningsuiting en de journalistiek uh, in het nauw komen. Wat is uw mening hierover en wat, uh, wat, hoe, in hoeverre bent u hiervan op de hoogte? Ja, ik ken die geluiden. Uh, dat heeft ook de roep voor uh, uh, nieuwe politieke beweging natuurlijk versterkt. Um, het is een beetje van, uh, uh, uh, vanzelfsprekend, uh, als je kijkt naar de situatie waaruit uh, Iraks-Koerdistan uh, komt, uh, dat er sprake is van nepotisme, vriendjespolitiek, uh, stammenstrijd, uh, waarbij mensen van uh, de eigen, uh, eigen richting, eigen stam, eigen... Uh, ...eigen geloof, eigen, nou, uh, eigen etniciteit, um, de eigen groep, dat die worden bevoordeeld. De, de, de, dat is historisch gezien is dat een, uh, een, een natuurlijk proces. Het uitroeien daarvan van uh, die vriendjespolitiek en corruptie... ...dat hoort ook een natuurlijk proces te zijn. En dat betekent dat je vanzelfsprekend nieuwe spelers krijgt in het politieke spel... ...die de macht uitdagen... Um, en die, die proberen door middel van controle, door middel van uh, transparantie... Uh, zichtbaar te maken wat het probleem is. En ook uh, de, de, de zittende macht uit te dagen om uh, te komen tot oplossingen van dat probleem. Uh, dat lijkt mij een, uh, een, een, een, een goed proces. Uh, waarbij uh, krachten die pleiten voor meer openheid, voor meer democratie, voor meer transparantie... Uh, dat die gesteund moeten worden. Dat betekent dat er vanuit, uh, vanuit Europa, vanuit Nederland in dit geval... ...ingezet moet worden op het ondersteunen van vrije journalistiek, onafhankelijke journalistiek... ...vakbonden, politieke partijen, de ontwikkeling daarvan... ...zonder bepaalde keuzes te maken, politieke keuzes te maken... ...kun je toch bepaalde processen steunen. Uitwisseling van studenten, het, het, het, het sturen van journalisten en, en, en opleiders van journalisten... ...zorgen dat de vakbond daar meer kans krijgt. Zorgen dat het kritisch vermogen van het maatschappelijk middenveld in Iraks-Koerdistan toeneemt... ...om op die manier een bijdrage te leveren aan de politieke ontwikkeling van Iraks-Koerdistan. Zodat daar een zelfbewuste uh, politiek, politieke elite ontstaat, maatschappelijk middenveld... Uh, ...op grond waarvan er ook echt politiek bedreven kan worden... Uh, ...die uh, de toekomst van het volk in plaats van de toekomst van de eigen groep centraal stelt. Okay. Um, een van de laatste vragen over Koerdistan en Irak is... Uh, ...u heeft zoals ik in de inleiding zei, uh, samen met de heer Fred van Teven en uh, Christa van Velzen... Um, gepleit voor de erkenning uh, van uh, de genocide op de Koelen, de aanval in de jaren tachtig. Um, daarnaast ook heeft u gepleit voor het oprichten van een monument voor de slachtoffers. Uh, ook heeft u samen met de Fred even gepleit voor uh, onmiddellijke hulp uh, aan de slachtoffers, de nabestaanden... en uh, de ontwikkeling van het gebied uh, dat betreft. Um, ja, waarom de erkenning? Want er zijn heel veel kritische geluiden die menen dat... dat Erkennen van een genocide moet overgelaten worden aan de juridische wereld. Hè? Die, uh, dat is een zwaar onderwerp. Weliswaar uh, uh, wordt door iedereen eigenlijk wel gezegd dat het een genocide is. Het is met voorbedachte raad om een volk uit te roeien, om hun strijd uit te roeien. Maar uh, wat vindt u van het idee dat het eigenlijk uh, een, uh, iets is om aan de juridische wereld over te laten? En niet dat er een land of een uh, individueel groep uh, daarmee zich mee bezighoudt. Ja, strikt genomen klopt het dat de kwalificatie genocide... Uh, ...iets is uh, dat internationaal rechtelijk is vastgelegd... ...in het genocideverdrag van de Verenigde Naties uit 1948... ...en dat dus de beoordeling of iets wel of niet genocide is... ...eigenlijk een beoordeling is die toekomt aan juristen... ...toch vind ik het als politicus van belang... Om daar open over te spreken, En zou ik ook liefst gezien hebben dat de Nederlandse regering, wij hebben daar Fred Teve en ik expliciet om gevraagd, zou zeggen: ja, wat er toen gebeurd is in het kader van die aanvalcampagne, later halapja, eh, dat dat iets is dat je moet kenschetsen als genocide. Eh, waarom eh, vonden wij dat van belang? Eh, dat vonden wij van belang omdat die erkenning vervolgens zal leiden tot stappen die er internationaal gezet kunnen worden. Eh, internationaal onderzoek naar. ...de gevolgen van die genocide. En daarmee bedoel ik he, nog steeds uh, nodig... ...medisch onderzoek, uh, maar ook nodig... Um, uh, ...wat zijn de juridische gevolgen... ...wat zijn de economische gevolgen... ...van die hele campagne. Um, uh, en, en op welke wijze kan daar... ...door de internationale gemeenschap... ...ook uh, iets in de sfeer van genoegdoening... Uh, ...verricht worden. He, de, de, de, wat je kunt vaststellen is... ...dat een hele bevolkingsgroep... ...op enorme achterstand gezet is... ...door deze genocide. Um, in hun ontwikkeling... En dus ook in het bereiken van welvaart. En dat, dat kunnen we niet zomaar laten passeren. En daarom vind ik ook dat die erkenning daarvoor een belangrijke eerste stap is. En als symbool voor die erkenning heb ik bepleit, samen met Fred Teven, dat er in bijvoorbeeld Den Haag, misschien zelfs bij voorkeur Den Haag als internationale hoofdstad, juridische hoofdstad van, van de wereld. Met belangrijke tribunalen, Joegoslavië tribunaal, het internationaal gerechtshof, internationaal strafhof, andere instellingen dat er een monument zou komen ter nagedachtenis van de slachtoffers van die aanvalcampagne. dat monument is er nog steeds niet wij hebben onze aandacht verschoven van de regering die zegt van ja dat is niet een nationale zaak als het gaat om een monument maar dat, dat is dan aan de gemeente die zo'n monument zou moeten oprichten nou, de zaak ligt nu bij de Haagse gemeenteraad ik heb goede hoop dat daar stappen gezet worden die uiteindelijk zullen leiden tot de oprichting van een, van een monument zodat die herdenking ook op een waardige manier kan worden gedaan. Wij hebben in Nederland herdenkingen van uh, een, een, een flink aantal uh, gebeurtenissen uh, in de geschiedenis. Ook in de geschiedenis van groepen uh, die naar Nederland gekomen zijn. Uh, de, de, de, de Suriname heeft uh, zijn uh, vliegramp en het, het slavernijen monument, Allebei in Amsterdam. Uh, de Armeniërs hebben hun monument. Uh, de, zijn, de Indiërs hebben hun monument. Ik denk dat het tijd is... En eigenlijk altijd was om ook voor de Koerden een monument te hebben. Zodat zij kunnen komen tot een nationale herdenking van uh, de onderdrukking die er in het hele Midden-Oosten heeft plaatsgehad van de Koerden. Oké, okay, dat is duidelijk. Um, een laatste vraag over Irak is dat de uh, aanstaande komende januari wordt de verkiezingen verwacht voor het Nationaal Parlement. Dat is voor de Koerden, maar ook voor alle andere groeperingen uh, van groot belang. He, er zijn uh, allerlei groepen die ook binnen hun eigen groepering uh, st uh, de strijd aangaan met elkaar. Uh, zodoende heb je ook voor de Koeische uh, deelname heb je een aantal lijsten, waaronder de Change Movement, die ook met een aparte lijst meedoet. En de KDP en Puken nemen een deel met een eigen lijst. Kortom, er is concurrentie binnen eigen etnische groep. En de verwachting is dat het voor de de koeische kwesties, met name ook voor Kerkhoek, van groot belang is, dat, uh, hoe de verkiezingen gaan lopen, hoe dat gaat uitzien. Uh, wat, kan, uh, wat vindt u van het idee om waarnemers vanuit Nederland of vanuit Europa, of zelfs vanuit de SP, naar uh, iraans koelies bijvoorbeeld, maar ook naar uh, de, re de rest van het land te sturen, om daar werkelijk op toe te zien dat de verkiezingen eerlijk verlopen. Uh, in ieder geval dat er een uh, internationaal oog op toezicht uh, houdt. Ja, ik ben zeer voor internationale waarneming bij de verkiezingen in Irak. Ik ben zelf als verkiezingswaarnemer voor de OVSE naar de parlementsverkiezingen in Rusland geweest. De SP levert vaker waarnemers voor verkiezingen wereldwijd. Dat gebeurt wel altijd binnen het kader van bestaande instanties. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE... ...doet dat bij de lidstaten van de OVSE. Irak is geen lidstaat van de OVSE. Dus binnen dat verband zou het, zou het niet kunnen... ...omdat de OVSE daar niet naartoe gaat. Mogelijk kan het binnen het verband van de Europese Unie. Hè, Nederland is daar lid van en daar, daar zullen ongetwijfeld waarnemers worden geleverd. Mocht dat het geval zijn, dan, dan, dan heb ik daar zeker belangstelling voor. Um, uh, het op, uh, op politieke basis doen. Dus als partij rechtstreeks waarnemers leveren... Dat is niet erg waarschijnlijk, want de vraag is dan altijd binnen welk verband worden die waarnemers dan gestuurd. Zoals gezegd, wanneer dat gaat binnen het kader van de OVSE, dus ook volgens de norm van de OVSE, met een, ook een OVSE-rapportage die, die internationaal gezaghebbend is, dat heeft zeer veel zin. In het kader van de Europese Unie zou ook zeer veel zin hebben, omdat ook de Europese Unie een set van, uh, van normen hanteert die internationaal erkend is. Um, dan zou het in dat geval zou het, uh, bijvoorbeeld iemand zijn van onze fractie in het Europees Parlement. Maar hoe dan ook... Linksom of rechtsom. Er moet internationale waarneming zijn bij de verkiezingen die gehouden worden in Irak. Het puntje daarbij van aandacht is natuurlijk de veiligheid. Ook de veiligheid van de waarnemers moet gewaarborgd zijn. Maar ik denk dat dat wel kan. Misschien dat er niet op alle plaatsen waarneming zal zijn. Maar zelfs een gebrekkige waarneming. Zoals ik die zelf heb meegemaakt. Bijvoorbeeld in, in uh... Koeristan. Hè, als dat u zegt zelf dat het uh, daar relatief veilig is. Ja. Zo beter dan de rest ja. van het land. Ja. Nee, kijk. Uh, dat is sowieso het geval. Maar ook in andere delen van Irak zal er waarneming uh, moeten zijn. Uh, de vraag is hoe. Uh, dat valt nog even uh, nader te beoordelen. Maar uh, dat er internationale waarneming nodig is bij de verkiezingen in Irak. Dat lijkt mij buiten kijf. Uh, en wanneer er een, uh, een organisatie is die, uh, die voldoende gewicht heeft. En erkenning heeft, dan ben ik ook zeker bereid om daar persoonlijk een steentje aan bij te dragen. Maar nog een uh, algemene vraag eigenlijk over Europa of Nederland. Uh, ik las van de week uh, in uw uh, mijn wekelijkse stuk in de um, Haagse Herrie met uh, Hero Brinkman van de v uh, PVV dat u eigenlijk uh, het liefst zou zien dat premier Balken naar Europa gaat als eerste president van Europa. En uh, dat er ook uh, nieuwe verkiezingen zou moeten komen in uh, Nederland. Maar is dat uh, wel verstandig in het moment van dat er, uh, het land in crisis zit en dat er uh, ja, heel veel mensen? hun baan verliezen of bang zijn dat hun inkomen achteruit gaat en de jongeren niet aan het werk komen. Waarvan ik zelf een, een voorbeeld ben. Ja, kijk, Nederland verkeert natuurlijk al langer in crisis. Um, weliswaar is er een, een financiële en economische crisis uh, bijgekomen, maar een, een crisis uh, um, dat, uh, dat er sprake is van een, uh, een beperkte betrouwbaarheid van de politiek, dat er uh, uh, verkiezingsbeloftes worden gebroken, als je kijkt naar de AOW, als dat, dat, dat er andere zaken uh, uh, niet worden nagekomen of worden geregeld op een manier waarvan ik zeg van, dat is toch eigenlijk niet netjes. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een Europees verdrag, waar eigenlijk een referendum overgehouden zou moeten zijn. Um, er is dus al langer sprake van een crisis en die zal ook na het vertrek van Balken en naar Brussel uh, niet opgehouden zijn. Daarom lijkt het mij maar beter dat er uh, uh, verkiezingen worden gehouden, um, zodat um, er toch meer rekening gehouden kan worden... ...met de belangen van de kiezer en in ieder geval de opvatting van de kiezer. Want dat de kiezer anders denkt over de AOW-kwestie dan dat deze regering, dat lijkt me wel duidelijk. En dat de kiezer anders denkt over Europa dan deze regering, dat lijkt me ook wel duidelijk. Um, wat mij betreft mag Balkenende naar, naar, naar Europa, naar Brussel. Uh, maar daar hoort dan wel bij dat we dan ook heel snel de kiezer aan het woord laten... ...en niet wachten tot 2011, maar snel uh, verkiezingen. Balkenende eind dit jaar naar Brussel... Dan moeten we toch echt volgend jaar verkiezingen hebben in Nederland. Het wordt een uh, druk jaar dan met de gemeenteraadsverkiezingen en uh, nieuwe premieren. <laughs> dat gebeurt wel vaker dat we verschillende verkiezingen hebben uh, in hetzelfde jaar. Ja, um, zoals ik in de inleiding ook zei, u bent uh, vaak betrokken bij uh, koerische kwesties. Hè. U komt ook voor de Koer in Syrië, maar ook voor de rechten van de Koer in Turkije en ook in Irak bent u betrokken. Uh, ik weet waar de inspiratie vandaan komt, maar ik zie in uw kamer ook de vlag van Tibet hangen en die van Koeristan. Dat zijn allemaal, kom uh, kom ook op voor de uh, Palestina. Dat zijn allemaal volkeren die uh, ja, vaak in het Verdomphoekje zitten, die zonder eigen grenzen of uh, eigenlijk de basale rechten uh, zitten. Waar komt die inspiratie vandaan om die toch uh, vooral in te zetten voor uh, die volkeren? Ja, mijn grote helden zijn, uh, en dat zal u niet verbazen, dat zijn Nelson Mandela... ...en uh, Mahatma Gandhi. Hun strijd uh, is wat mij betreft uh, nog steeds actueel. Wanneer we kijken naar het lot van uh, verschillende volkeren wereldwijd... Uh, ...soms in landen, soms zonder land... Dan, uh, ...dan moeten we vaststellen dat, uh, dat die strijd uh, dat die nog steeds gevoerd moet worden. Uh, de hele wereld discussieert over China en de Olympische Spelen... En wanneer er dan rellen zijn, dan, dan horen we ervan. Uh, vandaag de dag lezen we in de krant dat, uh, dat Tibetanen die zich daarmee bezig gehouden hebben... ...dat die de doodstraf krijgen. Hetzelfde geldt voor Oeigoeren. En dat zijn dan vervolgens kleine berichtjes van drie, vier regeltjes geworden. Uh, ik vind dat er... Uh, Economische belang is. Dat, precies. Dat er, dat er politieke partijen moeten zijn die daar voortdurend oog uh, voor houden. Ook al is uh, de schijnwerper nu even niet op China. Of nu even niet uh, op Irak, omdat Afghanistan uh, weer meer in het nieuws is... Um, ik vind dat er dan in de politiek constanten moeten zijn um, die uh, die internationale vraagstukken in de gaten uh, houden. Ik mag dat doen namens mijn partij, de Socialistische Partij. Ik doe dat al meer dan uh, tien jaar. Ik, ben dat, ik, ik doe dat met zeer veel overtuiging uh, en ik zal dat blijven doen uh, zolang mijn partij uh, uh, mij daarvoor vraagt. Um, ik, uh, ik vind dat nodig omdat Nederland als klein land uh, een hele grote mond heeft als het uh, gaat om mensenrechten. Maar wanneer we kijken naar de praktijk, dat dat in de praktijk dan helaas nog wel steeggevalt. Um, en dan is het noodzakelijk dat er ook vanuit de oppositie uh, bij de regering op aangedrongen wordt om niet alleen maar um, die mensenrechten met, uh, met de mond te beleiden, maar daar ook in de praktijk handen. Ik wil hierbij uh, hartelijk danken voor het interview aan Radio Cordonia. En uh, ja, dank u wel voor je tijd. En uh, als u zelf nog een puntje uh, van uh, opmerkingen heeft of uh, iets? Ja, ik vind het van zeer groot belang dat er, uh, dat er een zender is als Codonia... die dit soort thema's uh, de ruimte geeft. Uh, wat we zien is dat er op uh, de Nederlandse radio... ja, ontzettend veel aandacht is voor allerlei uh, uh, spelletjes uh, uh, en, en onzinnige uh, berichten. Uh, daar worden uren aan besteed... Terwijl uh, er aan het leed dat er in de wereld is en het onrecht dat er in de wereld is, hè, dat wordt dan vaak even tussendoor gedaan um, uh, als vluggetje. Ik ben blij dat er serieuze zenders zijn die deze grote problemen echt op willen pakken en daar de tijd voor nemen en daar met mensen discussie over aan gaan. Ik wens u veel succes. Oké, okay, dank u wel. En, uh, ik, ben, ik ben nodig hierbij uit uh, om een keer in de studio uh, uh, verder te praten over uh, actuele onderwerpen omtrent uh, Koerdistan. Heel uh, okay. ja, graag. Oké. Okay. Okay. Radio Kurdistan. Een nieuwe radio station. Ja, dames en heren, dit was het interview met uh, Harry van Bommel, Tweede Kamerlid voor de SP. We hebben gesproken over een aantal belangrijke onderwerpen in uh, Noord-Kurdistan, Zuid-Kurdistan en uh, Irak en uh, Nederland ook. Um, Azad, dat is, jij hebt meegeluisterd. Uh, wat is, wat viel jou op aan het uh, interview of aan de uitspraak van uh, de heer van Bommel? Nou, vooral dat laatste stuk vond ik heel interessant. Dat je zei dat Nederland een heel, heel groot mond heeft, maar in de praktijk heel weinig doet. En volgens mij is daar een heel goed voorbeeld van, dat, uh, van de Dalai Lama. Dat hij niet officieel werd ontvangen. Dat is een heel... Vanwege mijn... de betrekkingen met uh, ja, China. Ja, vanwege de financiële betrekkingen met China. Dat vond ik een heel mooi voorbeeld. van Dat Nederland heel erg een grote mond heeft van... Ja, mensenrechten, dit, mensenrechten, dat. Maar als het, op de, als het om financiën gaat, dan. Eigen belangen gaan. Ja, ja. ja eigen belangen gaan voor. Zo gaat het meestal. Maar en, uh, wat, uh, wat viel je op aan uh, de uitspraak? Of de onderwerpen waar we spraken? Die, al die onderwerpen die hebben de laatste weken een uh, nieuwe wending gekregen. Dat, uh, lijkt wel, we hebben hem kort geleden nog geïnterviewd. Maar voor Koerische begrippen, die uh, kwesties die uh, spelen, bijvoorbeeld de verkiezingen in Irak, dat is met een aantal maanden uitgesteld, en uh, kwestie nee. in Noord-Koeristan. Er zou een reis zijn van de Tweede Kamercommissie... Eh, buitenlandse zaken naar Noord-Koedistan en Turkije. Dat gaat ook niet door. En de DTP is nee. ondertussen verboden. Arrestaties eh, zijn op gang gaan komen. En, ja, ja. De, laatste tijd, de laatste tijd, als we, als we het nieuws volgen... Nou, ik, ben, ik ben eigenlijk geen nieuwsanalist of zo. Maar als ik gewoon als mijn eigen, gewoon mening, eigen mening... Je ja, gewoon een. mening ik heb overal een mening over, maar dus ook hierover. Nou, dus het is, het is zo van... Voor Koerdische begrippen is, is, het, is het heel normaal dat alles weer heel snel is gegaan en dat de, dat de planning uitgesteld is en zo. Maar sowieso in het Midden-Oosten verandert er nu heel wat op het gebied van het politiek gebied. Dus ook als je kijkt naar Iran, Turkije, Irak, Syrië hoor je wat minder over. Maar in, in dat gebied verandert er de laatste tijd heel snel. Ja. En ik had even tussendoor een vraagje over... Uh, hij komt zelf ook uit, uit Oost-Koedisan. Ja. Uh, we hebben in het nieuws gehoord dat er weer een uh, jonge activist is uh, geëxecuteerd. Er ja. staan 17 anderen ook op de dodenlijst. En ja. het laatste nieuws wat ik hoorde is dat uh, mensenrechtenactivisten en organisaties in Oost-Koedisan roepen. De VN op, de Europa, Koerdische politieke en non-politieke organisaties op. om eindelijk een keertje hun stem te verheffen. en dat de executie ja. stoppen van. Uh, of is dat een. ja, wel een nobel streven, maar dat het uiteindelijk toch. Uh, nee, het, het, het zal. Het, zal uh, ja, het heeft eigenlijk weinig zin, ook al. Uh, ja, ook al. doet Europa, probeert Europa er wat aan te doen. dat gaat, dat gaat sowieso niet lukken. Ze, ze kunnen Iran niet van weerhouden om. Uh, nucleaire energie. Uh, nee. Te produceren of te maken. Uh, dus laat staan dat ze 17 Koerden executeren. wat eigenlijk totaal niet van belang is voor de, voor de Europeanen. Uh, ja, en, en de Koerden. Ja, die, in Iran hoor je er ook weinig over. Uh, van de Iraanse kant, van de Persische kant. Uh, hoor je er heel weinig over. Misschien heel kort in het nieuws op. De, op uh, Voice of America in Persian. en BBC en dat soort dingen. Dus ja, dat, daar hoor je heel weinig over. Oké, okay. goed. De, dames en heren, we gaan uh, zo even luisteren naar muziek. Uh, en we komen terug om te luisteren naar het rapportage van Alwest en Azaad over uh, het concert dat werd gegeven in Leiden. Radio Cordonia. Radio Cordonia. Ja, dames en heren, welkom terug. Uh, we hebben vanavond nog even een uh, sfeerrapportage over een concert in Leiden. Dat werd georganiseerd door de Koeische Culturele Centrum Nooros. Uh, Dit deed men in samenwerking met, een, uh, met het Leidse Orkest Sinfonita. Uh, we krijgen straks ook een Volvo, als het goed is. DJD, D? Ja. Uh, ik zal u vertellen wat... Uh,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 Nou, het is sowieso heel apart, want uh, het is anders dan uh, gewoon een gewone koertjefeest. Het is echt een concert, het is echt uh, uh, stil. En het uh, is goed, ja, heel st strak georganiseerd uh, concert is dat. En, uh, uh, we kunnen de neuro's lang, want ze zijn heel goed in zulke soort concerten. Het zijn uh, zeg maar, uh, uh, niet gewone feestjes, want.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 Clips en uh, muziek, kuris. Ja, allebei eigenlijk. Je kunt ook, naar zeg de oude uh, klassieke muziek met nieuwe uh, milieu uh, luisteren. En dat zie je ook in bepaalde, ja, bepaalde artiesten zijn met zo, dat soort muziek bezig. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Radio Cordonia. Radio Cordonia. Ja, dames en heren, welkom terug. U luistert nog steeds naar Radio Cordonia, de Koerdische uitzending in Amsterdam en de omstreken. U kunt ons uh, natuurlijk beluisteren op 99.4 FM, maar ook op onze website www.cordonia.com. Iedere zondag zijn we van 6 uur tot 8 uur. Um, en uh, onze Koerdische uitzending is natuurlijk van 9 uur tot 11 uur s'avonds, uh, excuses, onze Nederlandse uitzending is op 106.3 fm, 106.3 fm. Uh, heren, ja. jullie zijn naar het concert geweest, ja. uh, heel kort alsjeblieft, wat vond jullie ervan? Nou, ja, ik, vond het, ik vond het in eerste instantie wel leuk dat, uh, dat, er, dat er een mix werd gemaakt tussen uh, Koerdisch muziek en, uh, en uh, Nederlands uh, muziek en Nederlands koor. Maar uh, ja, de kwaliteit vond ik niet echt uh, waarvan ik zeg denderend. En vooral niet uh, om de benaming festival uh, eraan. Uh, Concert. Ja, het was festival was, was het en wat genoeg, vond je met name niet... Uh... Ja, ik, ik, ja, ik, zou, ja, ik zou het niet, niet eens een concert noemen. Ik vond het meer een beetje... <laughs> ja, ja ik, ik weet het eigenlijk niet. Het was geen festival en het was ook niet echt een concert naar mijn mening. Maar waarom vind je het geen concert of nou, festival? Om de, om, ja, concert is meestal... Ja, dan, dan, dan, dan heb ik het gevoel van dat de geluidskwaliteit alles heel goed moet zijn. En dat er uh, goede voorbereiding uh, moet zijn geweest. Ja. Bij dit had ik dat gevoel niet... En er waren een paar andere verschillende zangers. Maar je ja, dus ja, hebt kritiek de, op de techniek, eerder ja, dan de techniek. Ja, de techniek en de inhoud. artiesten, ja, één liedje per artiest en dan tien artiesten uitnodigen voor zo'n één, één avond, dat is een beetje te veel. Het was niet vloeiend, nee, nee. toch? Dat nee. bedoel je? Ja, nee, dat bedoel ik niet. <laughs> het was niet ik bedoel het vloeiend in het, in het verloop van, van dingen. Ja, ja, ja bijvoorbeeld ja, de, de verschillende zangers die, die pasten eigenlijk ook totaal niet bij elkaar. Het was niet een, een avond of je... Ja. Nee, ik, ja. ik vind het in vergelijking met... Ik vind het uh, juist uh, het omgekeerde. Ik vind het in vergelijking met andere festiviteiten... Uh, ...rondom Koerische muziek en dergelijke... ...vind ik het uh, van hoge kwaliteit. Ook al uh, met die kwaliteit ja, de van zaal de, is wel, de, zaal de zaal van, was wel beter, ja. ja nee, maar goed, uh, ook de sfeer... Uh, ...dat je mix maakt van... Uh, ...de inhoud vond ik goed en de techniek... ja ...daar, daar kan jij beter over oordelen dan ik. Uh, ik heb het juist over de inhoud en... Uh, ja, misschien dat er te veel artiesten waren, maar aan de andere kant, uh, ik heb me geen uh, moment verveeld. Dus, uh, ja, dus ik vond ja. het een, uh, in vergelijking met andere activiteiten van Koeren, vind ik het een geslaagde avond. En uh, ik wijs u graag erop uh, Vanavond, uh, vanaf 9 uur, zijn, zoals uh, mijn collega DJ D zei, vanaf 9 uur onze Koerische <laughs> uitzendingen. te beluisteren op uh, 99.4 FM en natuurlijk op de livestream via cordonia.com www.cordonia.com en uh, Cordonia met een C. Uh, begint vanaf uh, 9 uur. En daarin hebben we ook uh, een aantal interviews met een aantal Koerdische artiesten, waaronder die van Nasr Zazi en uh, Peyman en Omer. En ook een sfeerreportage in het Koerdisch uh, over het concert. Uh, voor reacties kunt u uh, uw reactie sturen naar info@cordonia.com info En uh, bezoek eens onze uh, geheel vernieuwde site in uh, drie. Talen, Koerdisch, Engels, uh, Nederlands. Engels en, is nog niet klaar, hè? Dat, uh, Engels is nog inderdaad nee. uh, in de oprichting. Uh, maar u kunt uh, meer informatie vinden over de uitzendingen van de komende weken en uh, zullen wij uiteraard uh, up-to-date houden, zoveel mogelijk. En uh, de Nederlandse uitzendingen zijn iedere zondag van uh, 6 uur s avonds tot uh, 8 uur op 106.fm en via de livestream op cordonia.com te beluisteren. En ik ga weer terug naar mijn collega, DJ D. Ja, dames en heren, we gaan zo even naar muziek luisteren... en komen zo snel mogelijk bij jullie weer terug. Radio Cordonia. Radio Cordonia. Radio Cordonia. Ik was mijn wilde haren kwijt. Brak geen hart meer in stippen. in een hele lange tijd... Ik het aardig te rekenen Maar sinds een dag of vijf kom mijn aarde, ik ben voorbij Dit komt allemaal Door wat jij met me doet Het is fout maar Voelt het voelt zo goed Ik zit in een dilemma Want ik heb een vrouw En mijn hart staat op zijn kop door jou Ik zit in een dilemma Sinds ik je zag En ik verkocht En je blik je lijf je lacht Mijn leven als een plier is al lang voorbij Jeetje waarom nu waarom jij voelt dat ik nog van de hou Maar ook van jou Dit is mijn dilemma Dit is een groot probleem Dit kan ik niet maken Oh ik zit ermee Hoe kan een tweede vrouw me raken Oh nee, nee, nee Ik vertel dat ik ga niet bleef Een engel zegt Doe een vrouwen, had nooit zin hoe oh je leeft toch maar één keer. En ziet je maar ik heb een vrouw. Voor mijn hart staat op zijn kop te ja. Sinds ik je zag. Ik nu verkocht dat je blik je lijf in laat. Mijn leven als op leer is een aan voorbij. Weet je waarom ik waarom nu waarom jij? Voel dat ik nog van de hou. Maar ook voor jou. Voor jou. Ik dacht bij mezelf. Ik heb alles voor elkaar. Oh Lema, Lema, Lema, Lema, Lema. Radio, Cordonia. Radio Cordonia. Ja, goedenavond, dames en heren. U luistert naar Radio Cordonia. Radio Cordonia, we gaan uh, proberen af te sluiten. Langzamerhand. Onze Nederlandse uitzending is aan het einde gekomen. We hopen dat u een fijne avond heeft gehad met ons. U kunt natuurlijk volgende week weer luisteren. Elke zondag van. 6 tot 8 op 106.3 FM in Amsterdam en omstreken. U kunt natuurlijk ook ons beluisteren via livestream via onze website cordonia.com. Vanaf volgende week nemen we ook telefoontjes aan van u. U kunt ons studio dan bereiken van 6 tot 8 uur s'avonds in de uitzendtijd op telefoonnummer 020-788-4318. We wensen u een hele fijne avond. Namens de hele Cordonia team. Ja, dames en heren. U krijgt zo de laatste twee nummers door. En dan sluiten we af. Dan wens ik jullie een fijne avond. Voor, en uh, de, voor de afsluiting van dit weekend. En werk ze. En veel sterkte met het verkeer morgen. pa <Marvel> pa